Kan met het NOS journaal. Oekraïne probeert soldaten die zich hebben verschanst in de assofstalfabriek via diplomatieke weg te redden. In een videoboodschap zei president Zelensky... dat daar invloedrijke staten en tussenpersonen bij betrokken zijn. Wie die daarmee bedoelt is niet duidelijk. Hij vertelt ook niet om welke landen het gaat. Tot nu toe zijn uit de zwaar belegerde fabriek in de stad Mariupol alleen burgers geëvacueerd. Gisteren melden zowel Oekraïne als Rusland dat 50 burgers in veiligheid zijn gebracht. De Oekraïense vicepremier, Fred Schoek, zei dat de evacuatiepoging komende ochtend wordt hervat. De Russische olietanker Sunny Leijcher heeft de plek op de Noordzee verlaten waar het afgelopen week voor anker lag. Het schip vaart in zuidoostelijke richting, is te zien op sites die de locaties van schepen weergeven. De Russische olietanker was zo'n 40 kilometer van IJmuiden voor anker gegaan... omdat havenmedewerkers vanwege de oorlog in de Oekraïne weigerden om het schip af te handelen. De gemeente Amsterdam steunde die actie. Het dodental van de explosie in een hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana is gestegen tot 18. Er raakten 40 mensen gewond. Ook worden nog zeker 13 mensen vermist. Renningswerkers zoeken onder het puin naar slachtoffers. Het luxe hotel is grotendeels verwoest door de explosie. Op sommige plekken is de gevel weggeslagen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat een gaslek de oorzaak is van de explosie. De partij Sinn Fein stevend in Noord-Ierland af op een verkiezingszeger. De partij die voor de hereniging is met Ierland heeft na de eerste telronde de meeste stemmen gekregen, meldt de BBC. Met 29% van de stemmen staat Sinn Fein ruim voor op de ena-sterkste partij, de pro-Britse DUP, die ruim 21% van de stemmen kreeg. Morgen weten we wat de uitslag betekent voor de zetelverdeling in het parlement. Sinn Fein had lange tijd nauwe banden met de IRA, een beweging die met geweld voor aansluiting bij Ierland streed. Het weer vannacht koelt het langzaam af tot een graad of 11. Morgenochtend regent het soms, maar in de middag komt de zon af en toe door. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. GFM. Met nu de nacht.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 uit vrije wil speelt die er precies roer Want liefde reken niet, kijk niet achterom. Liefde is blind en misschien wil jij... Sloten. altijd goed dus gaat het nu niet dus gaat het nu niet Zomerlang. Zandvoort als bruisende badbaas. Ook in de zomer. CFM. Aki nadie te ve como yo te Es que saque tu bandera de Het is zedge van zon zee zandvoort en zomerhit Right from what I know. Cause all I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 We Zon, zee, zandvoort en zomerhins. Ik it het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 Can we just be Yeah.